Bye.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 Let the better go wrong. It makes me proud. It's something. To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 One door, but nobody's in and nobody's home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 I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a too hard to explain.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 In New York zijn twee Amerikaanse moslims aangehouden die op het punt stonden naar Somalië af te reizen. De mannen van 20 en 24 worden aangeklaagd voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Tijdens een jarenlang onderzoek nam een undercover agent belastende gesprekken op met de mannen. En daarin zeiden ze dat ze de jihad tegen de Amerikanen wilden voeren in of buiten Amerika. In Somalië wilden ze zich aansluiten bij Al-Shabaab, een aan Al-Qaeda verwante terreurorganisatie.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 Het gedrang ontstond nadat voor het stadion gratis kaartjes waren uitgedeeld. Toen de hekken van het stadion opengingen wilden duizenden mensen, vooral aanhangers van Nigeria, tegelijk naar binnen. Chaos was het gevolg en in het gedrang werden mensen omver gelopen. De wedstrijd tussen Nigeria en Noord-Korea werd vijf minuten onderbroken vanwege de ongeregeldheden. Voetballer Arjen Robbe is in een ziekenhuis in Rotterdam onderzocht. Over de uitslag is nog niets bekend. Morgen geeft de KNVB een persconferentie. Robbe liep gisteren een hamstringblessure op tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Hongarije. Nederland won de wedstrijd met 6-1. Het weer regen, onweersbuien, de zwaarste vallen in het oosten vanavond en vannacht vanuit...